...met het NOS-journaal. In Duitsland, in de plaats Volksmarsen... ...is een auto op een carnavalsoptocht ingereden. Daarbij zijn volgens beeld minstens tien gewonden gevallen. Hoe ze er aan toe zijn is niet duidelijk. De bestuurder zou zijn aangehouden. Of het om een ongeluk of een aanslag gaat, is nog niet duidelijk. In Italië is ook een zesde patiënt overleden aan het coronavirus. Het is de derde dode vandaag. Voor zover bekend zijn ruim 200 mensen in het land besmet. In Lyon is een Italiaanse bus enkele uren stilgezet... omdat er mogelijk iemand met het coronavirus in zat. De bus werd aan de kant gezet omdat de chauffeur stevig hoeste. Gisteren gebeurde iets soortgelijks met een trein uit Italië naar München. Twee vrouwen hadden koorts en waren aan het hoesten. Een Nederlandse vrouw met een Chinese achtergrond doet aangifte van mishandeling tegen een groep mannen. Volgens haar zongen ze zaterdag het discriminerende coronaviruslied van een Radio 10 DJ. Toen ze met hen in de lift van een flat in Tilburg stond. Toen ze de mannen daarop aansprak volgde een woordenwisseling en zou ze zijn mishandeld. Ook zouden de mannen een mes hebben getoond. Bij het landelijke meldpunt voor discriminatie zijn tienduizenden klachten binnengekomen over het lied. Stellen die uit elkaar gaan en een koophuis met nationale hypotheekgarantie hebben kunnen elkaar voortaan makkelijk uitkopen. Na een succesvolle proef zijn de leennormen veranderd en daardoor kan een van de partners makkelijker in het huis blijven wonen. Dat gebeurt namelijk lang niet altijd omdat de nieuwe financiering op basis van één inkomen door de oplopende huizenprijzen een probleem is. De politie heeft de zaak over Seder Soares heropend. 17 jaar geleden werd de jongen van 13 in Rotterdam doodgeschoten... omdat hij een sneeuwbal tegen een auto gooide. De politie zegt dat geen nieuwe feiten bekend zijn over de zaak... maar loopt alle scenario's opnieuw na. Getuigen worden opgeroepen om zich alsnog te melden. Het weer, op veel plaatsen regent het. Ook neemt de zuidwestenwind in kracht toe naar vrij krachtig tot stormachtig... en het is 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers... Verkeers... Verkeers... is mooi van de ANWB. In de westelijke kustprovincies komen zware windstoten voor. En het rijdt even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Vijf minuten vertraging tussen Hoofddorp en Knopert-Burgeveen. En de A9 naar Alkmaar. Dus Amstelveen en Battenverdorp ook vijf minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja. De, de eerste deuner van Duran Duran en a few to a kill. En toen zei jij meteen... No time to die. Uh, James Bond. James Bond? Ja, ja. heel goed. Klopt. Nou, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar dit was uh, de eerste na het nieuws. Welkom terug. Ja, het derde uur live vanaf de tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we het de derde uur doen? Nou, uiteraard hebben we natuurlijk uh, Pit Report. Uh, om kwart over, rond op de klok van kwart over vier. Uh, er zijn... Uh, er zijn testdagen uh, al verreden op het circuit van, in Barcelona, op het circuit van Catalonia. Uh, de een uh, had meer uh, technische problemen dan de ander. Uh, de, de een had een stuurtje wat hij naar ze toe kon trekken. Ja, dat was wel heel dus apart raar, hoor. Maar weer van allerlei ontwikkelingen, daarover straks meer tijdens Pit Report. Half vijf hebben we dieren van de week. We hebben weer nieuwe dier van de week. En die luistert naar de naam Rich. Het gedicht van de week, uh, ja, hij is er toch, Rob 51. Rob, jongen, ga maar even rustig voor zitten straks. Want uh, we hebben er zweet uh, en tranen aan uh, gespendeerd. maar het gedicht is uh, klaar. Ik ga klimmen en dan kan ik zitten. <laughs> Rob 51. Luisteraars en liefhebbers van het gedicht van de week, vergeet niet te luisteren. Rond de klok van kort voor vijf, tijdens het gedicht van de week, Rob 51. Goed, wat gaan we verder nog doen? Dan hebben we hebben natuurlijk Pit Report. Uh, heb je nog nieuws over uh, de bekervoetbal? Nog steeds uh, 0-2? Nog steeds 0-2. Nog steeds ja, Oké, okay, zodra daar ontwikkelingen over zijn... dan hoort u dat uiteraard ook tijdens onze uitzending nog. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. Van strand tot stad. Ja, en hier is ja, hij. De, de nieuwe James Bond uh, thema-song. Ja. Uh, lang verwacht, maar hij is ieder inderdaad. Hij is mooi. Hier is uh, Billy Iris en No Time To Die... Thank <smart noise> you. the blood you Bye. 20ste James Bond film komt eraan en dit was uh, de, de nieuwe zon van uh, zeg maar die uh, James Bond film joh the Billie Iris. And, and No Time to Die you got no, flaws. no flaws. I'm not trying to be your So what a man gotta do What a man gotta do To be torn? people in cheap lines i'm sure i'm sure so i give a million dollars just to go to grab me by the car and go, these doors these doors i'm not trying to be a bottom line Van nu hoor je zeker langskomen komen op de San Radio bij uh, ZFM. Dat was de single van de Janes Brothers en What a Man Can Do. ZFM Race Radio Pit Report. Inmiddels kwart over vier. Nou, Albert-Jan heeft op zijn uh, telefoon gekeken van de week uh, naar uh, de trainingen uh, daar in ja. uh, Barcelona. En uh, hoe was ze daar? Want ik zag iets heel raars. Ik zag ook even bellen. En dan zag Louis Hamilton in één keer het stuurtje naar hem toetrekken. Ja, dat daar weer. Dat was uh, nou, dat, uh, nou vanmorgen tijdens, uh, tijdens uh, bij Ziggo sport had Olaf Molle een, een soort model gemaakt van hoe hij uit kon leggen wat het, wat het gevolg was. Inderdaad, Louis Hamilton kan het stuur wat naar zich toetrekken, waardoor de banden, uh, de voorbanden in een rechte rechte lijn komen te staan. Als het stuurtje weer naar voren duwt. Dan gaan de banden aan de voorbanden weer een beetje naar binnen. Dat is natuurlijk weer nodig voor de bochten om meer grip te hebben. Okay. Dus het is alleen voor de rechterstukken. Uh, het mag van, uh, van uh, de organisatie, van de via, mag het. Maar ik denk dat het volgend jaar wel uh, weer verboden zal uh, gaan ja, worden. Ja, dat hebben ze bij deze al geregeld. Dat hebben ze al. Uh, ja. Ja, dus, uh, het, het zal inderdaad wat voordeel hebben omdat dan de wegligging wellicht op het rechterstuk wat beter is en de banden meer in het spoor liggen. En anders stonden ze altijd pertinent naar binnen. Hè? Dus dan wel weer een slimme uitvinding van Mercedes. Slimme uitvinding van Mercedes. Kijken of het werkt. Dat zien we dan wel tijdens de eerste race. Goed, uh, Max Verstappen kijkt uh, tevreden terug uh, op de eerste testweek voor het nieuwe Formule 1 seizoen. De Nederlandse coureur van Red Bull reed woensdag de meeste ronde van allemaal, 168. En maakt ook vrijdagochtend de meeste kilometers. We hebben veel ronden kunnen rijden en veel data kunnen verzamelen. Dat is in deze fase het belangrijkste. Ronde tijden zeggen op dit moment helemaal niets, zei Verstappen, die na de lunch het stuur overdroeg aan teamgenoot Alexander Albon. Met de betrouwbaarheid van de RB16 zit het wel goed, zo bleek tijdens de eerste test driedaagse in Barcelona. Al stond Verstappen vrijdag wel even in de pits, omdat er iets was afgebroken aan de achterkant van de auto. Er hing ineens een wiel in de lucht, dus ja, dat merk je dan wel, zei de 22-jarige coureur. De monteurs van Red Bull wisten de schade snel te herstellen, waardoor Verstappen in de ochtendsessie in totaal 86 rondes kon afleggen. Zijn snelste rondje ging in 1,17,6, bijna twee seconden langzamer dan Valtteri Bottas in de Mercedes. We hebben ons hele testprogramma kunnen afwerken en het was een goede eerste week. De Limburger benadrukte later uh, op Verstappen.nl dat de motor van zijn racewagen voldoet aan de verwachtingen. De vooruitzichten die Honda me heeft laten zien zijn nog altijd waargemaakt. Tot dusverder loopt de Honda motor erg soepel en ziet het er goed uit. We hebben in Barcelona nog niet op de maximum motorstand gereden. Verstappen had in 2019 vi een vierde motor nodig voor zijn bolide en kreeg daarvoor een reglementaire gridstraf. Voor het nieuwe seizoen mikt Honda op het gebruik van drie toegestane motoren. Vorig jaar hebben we alleen power units gewisseld als dat de prestatie bevorderde. Het waren best grote upgrades vandaar. Dit jaar proberen we het seizoen zonder straffen door te komen. <coughs> Max Verstappen heeft in de Formule 1 na, 3, na 35 jaar, zoals iedereen weet, weer teruggebracht naar Zandvoort. Maar de populaire coureur zal tijdens de Dutch Grand Prix op 1, 2 en 3 mei met opzet in de lute gehouden worden. De coureur van Red Bull moet zich concentreren op zijn werk. En dat zullen er naar verwachting 300.000 bezoekers merken. Zandvoort heeft een uitstekende promotor in alles, die alles fantastisch regelt. Het is een uitvloeisel van wat Max heeft gebracht. Toch zullen we hem het raceweekend in Zandvoort moeten ontzien, zeide zijn manager Raymond Vermeulen. Hij heeft een druk programma en zal zich moeten focussen op het racen. Het zal dus minder open zijn dan op de populaire Jumbo-race dagen van de afgelopen jaren... waarop de fans met duizenden naar het circuiten duinen kwamen... om verstappen van dichtbij te bewonderen en met hem op de foto te gaan. Dat waren intensieve dagen, maar dat, zat, dat zal in mei anders zijn. We gaan op de vrijdag, die Jumbo heeft ontarmd... wel proberen dat Max even aandacht heeft voor de fans... maar een persoonlijke meet-and-greet, dat wordt heel lastig. Max Verstappen verspeelt weinig energie aan de ontwikkelingen bij Mercedes... dat tijdens de testdagen in Barcelona het gesprek van de dag was. Het duits engelse topteam introduceerde een nieuw stuursysteem... waardoor de stand van de wielen kan worden veranderd. Het zou resultaten resulteren in een hogere topsnelheid en minder bij bandenslijtage. Het foefje is waarschijnlijk voor 2021 met de nieuwe regels van de Formule 1 verboden. Vanaf volgend seizoen dus. Ik maak me er niet druk om al dus te stappen die vrijdag een halve dag reed in de RB16. Mijn focus ligt nu alleen op ons eigen pakket. Dat is het enige wat we kunnen controleren. En dat zien we tijdens het eerste raceweekend dan in Melbourne wel waar we staan. Het is aan het team Red Bull Racing of ze de, dat soort dingen verzinnen. En ik geef daarop wel weer feedback over mijn ervaringen in de auto. Verstappen, zoals gezegd, kijkt tevreden terug op die eerste testweek. Tot nu toe verloopt alles heel soepel. Dat is precies wat we willen in zo'n eerste week. Je moet de auto leren kennen. En tot slot, Guido van der Garde gaat tijdens de Formule 1 weekend... in Zandvoort aan de slag voor het management van de koningsklasse... van de autosport, de FOM. Hij is de laatste Nederlander die een stoeltje had in de Formule 1... voordat Max Verstappen in 2015 instapte bij het toenmalige Toro Rosso. Ik ga interviews doen met coureurs en ook wat dingen doen... voor het offline plat online platform van de FOM, zegt Van der Garde. De precieze invulling moet nog duidelijk worden, maar toen ze me benaderden, zijn we er snel uitgekomen. Van der Garde reed in 2013 voor Caterham in de Formule 1. Een jaar later was de inmiddels 34-jarige coureur reserverijder bij Sauber. In 2015 zou hij vervolgens een stoeltje krijgen bij, bij dat team, maar na een langlopend conflict ging dat niet door. Tegenwoordig rijdt Van der Garde voor Racing Team Holland in het lange afstandskampioenschap, de WEK. Tot zover. Dan, nog even dat nog even, ja? dit. 15 maart, dan gaat het los. Uh, de eerste race in Australië op het Albert Park. De eerste Formule 1 race voor kalender 2020. Dank je wel, Albert-Jan, voor deze pit report. We zijn weer helemaal op van de laatste nieuwtjes uit Formule 1 lands. En 15 maart inderdaad, zet hem in je agenda. De eerste Formule 1 race van het nieuwe seizoen. En we weten hoe het echt is hè, met al die auto's. En of Red Bull er echt goed voor staat. We gaan het zien daar in uh, Melbourne. En we gaan het voor je in Agata houden bij de Zalvoortse radio. Zeg F1 uh, zijn we vanaf uh, binnenkort uiteraard met de Formule 1. Uh, hier op het circuit van Zalvoort 1, 2 en 3. Mei. We kunnen niet wachten tot het zover is. En we zijn er helemaal klaar voor. En lekkere muziek op de radio van Dexies Midnight Runners. And it's not a wonder I'm with the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 I see love shine It keeps me warm as life grows colder het, Albert-Jan, laatste half uur is altijd net even anders. Net even anders. Ik ben je zeer erg ja, goed hè. You're the foreigner and I know what love is. Inderdaad, uh, half vijf geworden op de Zandvoorts Radio. Nogmaals, een En luister je naar de herhaling. Dan is het maandagmiddag, half vijf. En dan wens ik je een hele goede week toe. Maak er een mooie week van. En elke zaterdag zijn we live tussen twee en vijf uur met de sport. Nieuws uit Zandvoort En onder meer in het derde uur het Dier van de Wijk. Ja, en die luistert deze week naar de naam Rich. En Rich stelt zichzelf even aan u voor. Vriendelijke man zoekt stabiel huishouden. Ik ben een knappe stefford man van één jaar jong. Wegens omstandigheden van mijn baas ben ik in het asiel beland. In het begin kijk je altijd even de kat uit de boom. Maar als, je een, als ik je eenmaal ken, dan ben, je, ben ik je beste vriend. Na mensen ben ik een vriendelijke, maar terughoudende hond. In mijn vorige huis kwamen er soms kinderen op bezoek en daar had ik geen problemen mee. Als er kinderen in mijn nieuwe huis wonen is het belangrijk dat ze snappen dat ik een voorzichtige man ben. In het asiel zijn andere honden best spannend. Ik benader ze vrolijk, maar als ze echt te dichtbij komen dan snap ik er niks van. Het is belangrijk dat mijn nieuwe baas mij hierin kan begeleiden. Katten ben ik gewend en hier kan ik prima mee overweg. Ik ben gek op wandelen en rennen. Misschien wil mijn nieuwe baas mij wel leren om naast de fiets te lopen. In mijn vorige huis hoefde ik niet alleen thuis te zijn. Het is dan ook van belang dat mijn baas het alleen zijn rustig kan opbouwen. Soms ben ik een echte puber en dan snap ik niet... dat het nog niet de bedoeling is dat ik over de tafel loop. Graag zou ik op cursus gaan samen met mijn nieuwe baas. En wie heeft er voldoende tijd voor mij en geeft mij weer vertrouwen in de wereld? Aldus Rich. En waar verblijft Rich? Rich verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland Keesonstraat 5 de Zandvoort. is bereikbaar op 088... 811-3420 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemerland.nl Want ook Rich verdient een thuis. Dus ga voor Rich of de andere leuke dieren naar het uh, Kennemer Dierentehuis. Keesomstraat nummer 5 hier in Na nou, Deze plaat kwam je al tegen op je telefoon, Albert-Jan. En we gaan hem ook daadwerkelijk uh, draaien vanmiddag. Hier is uh, Margriet S. Huis. Black Pearl. En de betere gauwe ouwe uh, inderdaad. De single van uh, Marguerite Eshuis en de Black Pearl. Ja, er werd vandaag uh, gebekerd. SV Zandvoort nam het op tegen Victoria. De wedstrijd is uh, net ten einde en helaas een uh, verlies. We hebben met 0-3 vandaag uh, verloren in deze bekerwedstrijd. SV Zandvoort tegen Victoria.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 stream Zet dat voodoo du Geweldige muziek, ook uh, na te horen uiteraard op de CFM-app. Kan je lekker uh, live uh, meeluisteren. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of uh, Windows Store. Of kijk even op onze Facebook-pagina Zandvoort ZFM. Daar vind je ook uh, al die informatie en uiteraard de laatste berichten uit Zandvoort. Ja, we gaan alweer bijna op naar uh, het gedicht van, uh, van de dag... Ja, van, ja, voor jou van het jaar, hè? Van het jaar, ja. ja is, uh... Rob 51. Ja, je hebt het veranderde 51. Je ja, nee, de... hebt het hele gedicht aangemaakt. De, heel goed, heel goed. <laughs> maar is nog even een ander bericht. Ja, eerder in het programma hadden we het al over... dat het eind van de maand de, de onroerend goedzaakbelasting... weer op de brievenbus, uh, in de brievenbus valt. En uh, ook moeten we weer belastingaangifte gaan doen. En binnenkort, zoals iedereen weet... moeten de jaarlijkse belastingaangifte weer worden voldaan, uh, gedaan... Vrijwilligers van Pluspunt staan vanaf maart weer klaar voor mensen die daarbij hulp kunnen gebruiken. Als u bericht van de Belastingdienst ontvangt of denkt in aanmerking te komen voor teruggave... dan kunnen alle inwoners van Zandvoort met een laag inkomen hulp vragen aan de ervaren Belastingvrijwilligers van Pluspunt. Let op, aangifte is ook dit jaar weer mogelijk tot 1 mei. Indien u vorig jaar geholpen bent, wordt u dit jaar automatisch opnieuw benaderd voor een afspraak. In dat geval hoeft u Pluspunt niet te bellen. Voor een nieuwe aanmelding kunt u contact opnemen met de Plusdienst. de telefoon is bereikbaar op 023-571-7373. 023-571-7373. Informatie van de Belastingdienst over uw machtigingscode dient u goed te bewaren. Deze is nodig voor uw aangifte. Pluspunt vraagt 10 euro per belastingjaar. Nou, dat is even handig om te weten als je dus een laag inkomen hebt... Bijwilligers van Pluspunt help je dan met de aangifte. Dat is mooi, gewoon gebruik van gemaakt. En de medewerkers zijn graag van dienst daarbij. En dan wilde jij een plaat horen zo vlak voor het... Ja, bedicht. jij bent zo leuk bezig. Ik denk, deze kan ook wel. tussen. Het is een gouden oude, maar ik hoorde hem toevallig van het weekend. En de Franse chansons heb je vandaag nog niet gedraaid, hè? Nee, klopt. Nee. Dus we krijgen nu Claude Barzotti. Ja, die... En is madame. En uh, nummer madame. Je vous regarde dans le monde. à mes côtés sans pour cela imaginer imaginer un tas de choses des choses que je n'ose vous dire madame et pourtant je pense à vous bien souvent souvent je pense à vous madame souvent je vous revois madame je suis heureux j'ai des idées Et peut-être demain, vous me prendrez la main Souvent je pense à vous madame Souvent je vous revois madame Ne me dites pas de m'en aller Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir J'ai au cœur une vieille solitude Viendrez-vous du nord ou du sud Devenir mon habitude Vous serez mon premier été Ma rose et ma source cachée Laissez-moi donc imaginer imaginer un tas de choses Des choses que je n'ose oublier rien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 soort muziek op de radio. En uh, dan uh, de schemer die uh, aanvangt uh, hier in Sanford. En we gaan ons uh, opmaken voor het, uh, uiteraard de wandeling van vanavond. We hebben het over de Lightwalk. Die begint uh, straks om... Uh, jij zei vijf uur, maar volgens mij zes uur. Oh, mijn weet opgaan. ik niet zeker. Nou, vijf of uh, zes uur. De Lightwalk hier in Sanford. Helaas weer niet al te best. Maar ik hoop dat de wandeling uh, gewoon uh, door kan gaan. En dat jullie er allemaal van uh, kunnen genieten. Ik ga genieten van het gedicht wat mij vorige week beloofd is. Rob 51, Albert-Jan. Na 51 jaren in je leven, Rob... maak jij het testament op van je jeugd. Niet, niet dat je geld of goed hebt weg te geven. Voor muzikale jongen heb je altijd al gedeugd. Maar je hebt nog wel wat mooie idealen. Goed doordacht, hoewel ze erg kostbaar zijn. Wie dat wil financieren, komt, Rob komt het geld wel halen. Vooral, vooral de vrijwilligers van ZFM vinden het fijn. Aan je vrienden laat je graag het vermogen... om verliefd te worden op een meisjeslach. Gelukkig zit jij in de muziek niet op te drogen. Want wie je eens na wil doen, die mag. En die DJ die jou altijd placht te dreigen, Rob...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 En het zal ook zijn laatste liefde zijn. Moderne muziek en muziek uit de jaren 80, Leven zonder muziek. Zou voor Rob ondenkbaar zijn. In deze wereld voor crisis houdt muziek hem op de been. De toog van Café 4 zou hij kunnen kopen. PSV-landskampioen? Blijf maar hopen. De knobbelbekers maken meer lawaai dan de muziek. Een biertje hier kost slechts twee piek. Goed gespoeld in helder water. En goed getapt door de uitwater. Rob is gelukkig in Zandvoort verankerd. Soms woont hij thuis in het café of hier in de studio. Rob, Rob heeft zijn hele leven zeker niet verkwanseld. Rob van harte geef mij nog maar wat bier. Ik heb er weer lang op moeten wachten, Albert-Jan. Dankjewel ja. voor het uh, mooie gedicht. Het gedicht Rob 51. Ja, ik zeg het niet vaak genoeg. Uh, weet je wel dat ik 51 ben? Want het klinkt wel heel erg oud. Maar het draait allemaal om de muziek. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future. Love will be my last the music of the future, and music of the past, and music of the past, the music of the past. van Zandvoort. En daar zijn we uiteraard met z'n allen uh, trots op. Ja, we hebben even een ander toentje. Ook leuk. He? Toch? Zo op z'n tijd. albert -Jan? Ja, helemaal goed. <laughs> helemaal goed. <laughs> en Fred is uh, aangeschoven. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Je bent een beetje netjes. Ja, een beetje ja, licht, lichtelijk. Lichtelijk. lichtelijk ja, uh, ja, uh, het valt zin het zin zin zin mee? Want zometeen meteen hebben we de lightwalk. Hè? Dus dan... Uh, ja, Gaan ze een, ik zou, een aantal kilometers uh, door Zandvoort lopen en dan uh, wordt alles mooi verlicht. Ja, ze waren al druk bezig inderdaad. Want uh, ik zag, uh, er werden wat bloemen in de grond geprikt uh, langs de weg. En hey. uh, er waren heel veel mensen bezig met uh, dingen aan het opzetten en uh, doen. Dus uh, ja, er was veel beweging. Oké, okay, okay, nou en, ook uh, 5000 uh, mensen hebben zich ingeschreven. 5000 mensen die... Uh, ...vanavond gaan wandelen. Ja, in plaats van Carnival vieren. Dus, helemaal goed. <laughs> wij gaan ook carnaval vieren. Ga jij dat ook doen? Zo dadelijk? Eh, Twee uur lang nou, uh, ik, ik, ik, de snolle ik, ik, ik, ik laat het aan de snolle bollekers over. Want, uh, wij gaan in ieder geval bellen met uh, Boy Lever... ...over zijn nieuwe single... ...Alles kan een mens gelukkig maken. Een eigen huis? Een eigen huis, ja, inderdaad. En uh, Roy Hofman gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet Zonder jou. En Jan Bol... ...of Boy... Uh, die gaan we bellen en uh, ja, ze blijft maar draaien. <lacht> <lacht> je, daar oh, dat wil je toch? <lacht> oh. nee, dat nee, wil je duizelig hoor. Ja, echt ze als blijft je maar blijft draaien. draaien. Ja, vrouwelijke de... draaien. Huh? Ik vond de vreemde niet. Ja, ja. nee, dat is dus. gewoon een vrouwelijke DJ. Oké. Dat kan ook. Geen gast in de studio, Geen maar wel gast in de studio. aan de telefoon. Ze hebben het druk waarschijnlijk met ja. Telefoon, hè? Ook vakantieperiode natuurlijk. Ook dat ja. Mensen dus kijk... kunnen in ieder geval een verzoekje aanvragen. Uh, ja, deze okay. je al binnen. Ja, <laughs> ik, ik zag hem al komen. <laughs> het is iets met uh, zfmartisten.nl. Ja, inderdaad. En uh, nou ja, jullie hebben toch altijd een uh, artiest van de week of uh, nee, een gedicht van de week. Ja. ja. En uh, ik had zo'n idee van... Uh, ja, waarom uh, sturen mensen niet gewoon even uh, een mailtje met hun gedichten en dan zetten we die op de site en wordt het misschien een uh, gedicht van de week? Oh. We krijgen we een concreet We hebben een, joh, een copycat. Die, die, die kopieer ik dan uh, ja. al Albert he. ja, nee, ja, heel dus, goed. Nee. Nou, Fred, heel veel plezier. Ja, drinkt. We hebben nog... Uh, drinkt. Ja, uh, drinkt. Uh, nog een drinkt. Nou, uh, dat geeft niet. Veel plezier. Nog even snel voor de luisteraars en kijkers. Volgende week zaterdag hebben we tussen 4 en 5 een speciale Pit Report. Ja, klopt. En met niemand minder is dan... Gerard van der Storm is onze gast. De uh, oud-manager van, uh, oud van Jan Lammers. Oud-manager uh, van Jan Lammers. Erg met de Vuur 1 een betrokken. En uh, volgens uh, niet bevestigde bronnen... heeft hij al een rondje met Jan over het circuit Nou, het is gewoon zo. Ja, nee, ja. Okay, ik denk dat de spanning er even Oké. Okay. Volgende week, uh, zaterdag tussen 4 en 5 uur... is hij te gast. Geer Gerard van de Storm. En wij zijn de maandag weer. En dan is het een herhaling van dit programma. Zometeen veel plezier, Fred.